Ja, goedemorgen. Gemeenten zullen de komende tijd veel personeel kwijtraken. Volgens de NOS vertrekt de komende tien jaar een derde van de ambtenaren... omdat ze met pensioen gaan en die plekken zijn moeilijk op te vullen. In Arnhem heeft het er al voor gezorgd dat het opknappen van een winkelcentrum... stil is komen te liggen. Er is al ruim 50.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Utrecht. Dat meldt Hart van Nederland. De afgelopen dagen zijn er verschillende inzamelingsacties gestart. Veel woningen en bedrijfspanden raakten bezwaar beschadigd of volledig verwoest... na de enorme explosie van vorige week. Ook het huis van Pepijn en zijn partner is niets meer over. Ze zijn met veel spullen van emotionele waarde kwijt. De as van zijn vader. Zijn vader is drie jaar geleden overleden. Ja, de lucht in. Een militaire insignie die ik van mijn opa heb gekregen... die op eerste kerstdag is overleden afgelopen jaar. Ja, allemaal dat soort kleine dingetjes en die vind je gewoon nooit meer terug. Dan krijg je ook nooit meer terug. De steeg waar de explosie was blijft voorlopig beveiligd... om mensen weg te houden. Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt of het social media... kan verbieden voor kinderen. Ook willen ze strengere regels voor het gebruik van... mobiele telefoons op school. De Britten kijken met veel belangstelling naar Australië... Waar kinderen onder de 16 sinds vorige maand niet meer op social media mogen. En van Groningen tot Limburg was gisteravond het noorderlicht te zien. In het noorden gebeurde het vaker, maar in Limburg is het toch echt bijzonder. Het was nu ook goed te zien omdat het noorderlicht erg fel was. Zelfs in de grote steden posten mensen foto's met daarop het rood-groene licht. En normaal is daar veel lichtvervuiling. Het weer nog van Weerplaatsen. Lekkere winterdag met veel zon, af en toe ook wat sluierbewolking. In Groningen worden ze een graad of 5, in Zeeland 9 graden. 38 files, drie daarvan duren langer dan een kwartier. En op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoop het Hindam en Zalbommel. 12 kilometer, 23 minuten. Er is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Maarhezen en Weert-Noord zorgt het voor 4 kilometer met 18 minuten. En de A28 zwollen naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk 7 kilometer en 36 minuten. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90s. Bezig met een uur lang muziek uit de 90s. om lekker op te warmen, alvast voor volgende week. Hierop is gestemd door Jolanda. Hallo Matthieu en Marike. Hier Jolanda van Gelder uit het mooie Zefdogenbos. Hm. Ik heb gestemd op Shania Twain. omdat ik dat nog steeds een prachtig nummer vind. Die vrouw die heeft een super stem. Ik zing hem ook altijd mee als ik hem hoor. Ik heb een oproep voor jullie allemaal. Zouden jullie alsjeblieft willen stemmen op dit mooie nummer van Shania Twain? Want dat is en blijft een super song. Doei doei. Gaan nou, we doen joh? Stemweek. Let's go girls.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 like a woman like a woman Als wij Shania Twain draaien, komt er minimaal één luisteraar met dit bericht. In dit geval is het uh, Rick. Leuk weetje, Mattie en Marieke. Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijn, door die van Shania Twain. Ja. En dat is altijd iets wat wij voorbij zien komen. En nu hebben we eens even ons vergrootglas erbij we gepakt. We zijn er even echt ingedoken. Is dit nou broodje aap? Is dit nou echt waar? Nee, het is echt. Het is echt waar. Het zit als volgt. De halfboer van Henk, dat is een Canadees. Die leeft inmiddels niet meer. De halfbroer van Henk Wijngaard. Ja. Ja, dus die delen of een vader of een moeder. Dat is een halfbroer. Dat was een Canadees. Ja. En die man heette Clarence. En Clarence is de vader, de biologische vader van Shania Twain. Maar dan ben je toch echt gewoon... Nou ja, het is een halfbroer, maar je bent wel echt familie. Ja, je bent hartstikke oom. Hartstikke oom, ja. Hartstikke oom. Nu komt het sneuwen van het verhaal. Ja? Uh, Henk, die was in 2018... was hij naar een concert van Shania Twain in de Ziggo Dome. Ja. Hij heeft haar daar niet gesproken. Met de in de nee. Waarom niet? Uh, dat... Dat, dat bleek gewoon niet mogelijk. Wat een raar. Hij is fan van zijn wereldberoemde nichtje, maar het viel hem ook tegen waar hij zat in ja. de Ziggo Dome. Hij zei, het was zo'n klein stipje, ik had net zo goed een filmpje van Shania op kunnen zetten. Hij dacht natuurlijk, ik kom op zijn minst even VIP te zitten, misschien wel op het podium. Nee, dat is in elk geval in 2018 niet gelukt. Ach. En uh, berichten van daarna zijn ons in elk geval bij verborgen verleden niet te orde gekomen. <lacht> Ja, Misschien is... leuk voor het familiediner. Nou, dat Werd best... van Leeuwen, kom maar ja. in met je limo. Best wel een idee, inderdaad. Ja, nou, Shania Twain in die limo, stap ze uit of in? Oké, okay, nou, <laughs> voor, uh, voor eens en altijd, Henk Weijgaard is wel degelijk de oom ja. van Shania Twain, maar Shania wil er eigenlijk uh, niks van weten. Heel verdrietig verhaal. Bezig met een uur lang muziek uit de 90s, The Adventures of TVV. Dit is Dirty Cash bij Q Music. 500 van de 90's, die hoor je hier vanaf aanstaande maandag. Adventures of Stevie B en uh, Dirty Cash Money Talks. Weet je wat ongelooflijk heftig is. Hè? Ik wil er niet te vaak bij stilstaan. Kijk, het wordt natuurlijk uh, zaterdag uh, 41. Ja, leuk. We gaan het ook lekker vieren. Zin in. Ja, vind ik al onwijs leuk. We gaan s'avonds naar uh, de vrienden van Ansel. Ja, en lekker wat eten met elkaar. Heel leuk. Double date. Maar even om aan te geven hoe snel je oud wordt... de artiest die we nu gaan draaien... Ja, die is randje 90s geboren. Namelijk op 14 maart 1999. Ja. Dat is toch ongelooflijk heftig? Nou, en dan vind ik inmiddels 1999... en nogmaals, we klinken nu echt oud hoor. 1999, daarvan ben ik veel minder in shock. Er zijn gewoon mensen... met wie je een, een normaal gesprek kan voeren... die ja. zijn dan in 2006 geboren. Mijn nichtje wordt vandaag 20. Nou, waarom zeg zeggen? Die, die komt uit 2006. 2006, ja. Heftig. Ja. Uh, we gaan mijn nichtje... Oh nee, we gaan Olivier Dien draaien. the same Music uh, Man I Need. Luc, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wij doen natuurlijk echt al sinds jaar en dag... sinds aflevering 1 van Matthew en Marieke Ja of Nee. Ja, al 1564 afleveringen lang. Drie topics, drie seconden bedenktijd en uh, wel leuk... Luc heeft een ideetje om het een beetje op te frissen. Zo direct voor uh, kwart voor acht. En is dat dan een blijvend ideetje of doen we dat dan alleen strakjes? Ik denk dat dit wel een blijvertje kan zijn. Oh, echt? Ja, ja. Ja, dat vind ik ook gevaarlijk. Zullen we het meteen evalueren nadat wat erop zit? Want dan wil ik meteen knopen doorhanken of het beviel of het om kwart voor acht zo gaan doen. Ga je het nu zeggen of ga je het om kwart voor acht zeggen? Nee, ik ga het nu voordoen. Oh, oké. Toch even een testcase doen? Wat mij betreft wel. Dus we doen gewoon alsof het nu kwart voor acht is. Even kijken of dit ons bevalt. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja. met drie seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste? Dat je een avondje uitgaat, maar die middag voor je eigen kledingkast staat... en bedenkt, goh, ik heb eigenlijk geen leuke broek meer om aan te trekken. En dat je dan besluit om snel nog even de stad in te duiken... maar zodra je de deur achter je dichttrekt en een paar passen de stad ingezet hebt... kom je erachter dat het begint met regenen. Heel even twijfel je en na een kleine hapering in je pas besluit je door te lopen. Kom nou, wat regen hou je toch niet tegen? Op zoek naar een geschikte winkel raak je onzeker. Waar vind je een geschikte broek voor de avond? En wat was je maat eigenlijk? Je middel en je lengte zijn twee verschillende maten... Maar sommige winkels hanteren weer S, M, L en XL. eens in je hoofd laat weten dat je misschien die oude broek nog wel aan kan vanavond. Midden in de winkelstraat draai je om en loop je met een stevige tred naar huis... waar je in de hoek van je kamer nog een oude, vertrouwde broek vindt. 3, 2, 1. Ja. Dit heb ik wel eens ja. Volgende. Ja. <lacht> Wat ja. vinden we? Ja, ja. Kijk, ik denk wel dat het een stuk compacter is. Kijk, het leek lang te duren, maar wij lullen volgens mij nog langer... Oh zo, dus hij doet het, uh, oh, het uh, hij doet de talking en wij doen alleen maar uh, een korte antwoord. Ja, dat is volgens mij wel wat ik hieruit opmaak okay. inderdaad, ja, toch? Zal ik er drie voor verzinnen voor zometeen? Ja, heel leuk. Ach. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J, -A, -E A, Ik weet het niet hoor, of we dat nou moeten doen. Nee? Ik vind het wel lekker om een keer achterover te leunen. Ja, dat vinden, vinden wel meer mensen lekker, maar ik, ja. ik, ik weet het niet hoor. Nee? Nou, we denken nog heel over na.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 Maar bij Music en uh, Nobody to Love. Wesley, die uh, reageert even op onze test van uh, de ja of nee nieuwe versie. Die zegt: uh, Hadden jullie Luc niet vorige week zoveel kunnen laten praten, had voor jullie best een beetje kunnen schelen. Mm, Slim. <laughs> uh, Dagmar, die zegt: Ja, wat betreft ja of nee, dat gesprek van jullie over topics is juist zo leuk om naar te luisteren. Alleen maar ja of nee zeggen is wel een beetje saai. Oh. Ja, die vindt dat we er eigenlijk een beetje met de pet naar gooien op uh, die manier. Oké. Okay. Uh, Leo die zegt ook... Uh, nee, ik ben tegen het nieuwe voorstel uh, van Luc. Oh, dan uh, moeten we... Ja, als uh, we zo dan moeten we het niet doen. Ja. Nee, dit referendum dit geeft wel echt een uh, heel duidelijk uh, signaal van onze luisteraars af. Nee, maar ik ben dan ook wel populistisch genoeg om gewoon dat te volgen. Hè? En dan gaan, ja. we, gaan we, ja, je probeert dus wat, hè? Ja, je probeert ja, het dus wat. Ja. Mensen kunnen heel slecht tegen verandering. Soms moet je door de stot douwen. Maar als ik dit zo in de appbox lees, denk ik, dat doen we echt niet goed aan. Nee, moet je moet niet, bij alles bij ja of nee, blijft gewoon bij het oude. Als we het dan bij het oude houden, heb je dan ook gewoon een gewoon topic? Wasparfum. 3, 2, one. Ja? ja.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 Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... e-boekhouden.nl De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu, alles van L'Oreal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, Trek waar kunnen we je blij mee maken?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 Goedemorgen, het is half acht op de weg wat vertragingen... waar je langer dan 25 minuten over doet. En dat is op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht kom je in 12 kilometer... tussen Rosmalen en Zalbommel met een half uur. Van Eindhoven naar Maastricht-Noord is een ongeluk gebeurd. Dat is tussen Leende en Weert-Noord. Het zorgt voor 8 kilometer met 39 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is het wegdek in slechte toestand. Strand Horst richting Nijkerk was gisteren ook al het geval. De oprit is daar ook afgesloten. 9 kilometer met drie kwartier. Annemarie even het laatste nieuws. Goedemorgen. In de binnenstad van Tilburg is vannacht een appartement uitgebrand. Mensen in vijf omliggende woningen moesten eruit. Buren hebben geprobeerd de brand te blussen, maar dat mislukte. Over de oorzaak van die brand in Tilburg is nog niet duidelijk. Bij het gebouw van de Tweede Kamer is vannacht door zo'n duizend Koerden... gedemonstreerd tegen het geweld in Syrië... Ze maken zich grote zorgen omdat het Syrische leger oprukt... en veel geweld gebruikt tegen de Koerdische bevolking. De groep wilde een gesprek met de burgemeester of de Kamervoorzitter. Nou, de ME was uit voorzorg aanwezig, maar er zijn geen incidenten gemeld. En je hoefde er niet voor naar uh, Scandinavië dit keer... want tot Groningen, tot Limburg, was het noorderlicht gisteravond te zien. En in het noord van het land gebeurt dat wel vaker. In Limburg is het echt bijzonder... En dat was nu goed te zien omdat het noordenlicht erg fel was. En zelfs in de grote steden posten mensen foto's van het rood-groene licht. En normaal is daar veel luchtvervuiling natuurlijk. En Noorden ligt wat zelfs in Frankrijk en de Alpen te zien. Ik moet wel zeggen, van alle keren dat het hier te zien is geweest... ben ik het meest onder de indruk van de foto's van gisteravond. Want vaak als het te zien is geweest in Nederland... vind ik die foto's echt flut. Nou, dan als we kijken wel eens naar die foto's... dan denk ik, nou, dit ziet er gewoon uit als het licht... dat ook wel, als het, ook wel eens uit kassen van ja. Het paarse ja. licht. Maar ja, het is door heel veel mensen gezien. En gisteravond vooral, tijdens het programma van Lars Boehler... zijn er veel foto's gestuurd vanuit Apeldoorn. Echt zo'n felgroene reep over het huis van Rond bijvoorbeeld heen. Uh, Johan heeft het heel duidelijk gezien, vlakbij Breda. Ik, ik heb dus wel FOMO. Ja joh. Als het om het licht gaat. Ja, ja, ik had Het vast niet aangekondigd. Nee, ik heb dat in ieder geval niet uh, voorbij horen komen. Misschien vanavond weer. Het is wel eens natuurlijk zo dat het op uh, twee, uh, op één volgende avond het te zien ja, is. Ja. Ja. Dus wie weet, het is ook wel weer helder vandaag. De dodelijke cafébrand in Zwitserland zet ook de Nederlandse horeca op scherp. De brand waarbij 40 doden vielen begon waarschijnlijk met een vuurwerkfontein. En steeds meer cafés en restaurants bij ons schaffen nu fonteintjes en stelletjes af. Horeca Nederland doet de oproep om goed op te letten bij gebruik... en ze ook liever eigenlijk helemaal niet te gebruiken. Verbod is er niet, maar ondernemers nemen volgens de AD nu zelf hun verantwoordelijkheid. En Oranje moet niet naar het WK gaan, vindt de columnist en presentator Teun van de Keuken. Hij is een petitie gestart om het WK voetbal te boycotten. Die petitie is bijna 50.000 keer ondertekend.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 Ja, voor het WK in Qatar werd, uh, dat was het vorige WK, 2022... werd ook opgeroepen tot een boycott. Geen succes. Er komen veel reacties binnen op dit uh, idee van uh, Teun van der Keuken. Vincent, wat vind jij? Ik vind dat de grootste onzin die er is. Ik bedoel, als je naar alles politiek moet gaan kijken... dan kan je naar bijna geen Nederland meer. Mm -hmm. Je gaat toch naar Amerika toe voor het voetbal. En ja. voor de mensen en voor de cultuur toch niet. Voor de president... Hey, het, is ook, het, is, het is ook niet als jij ernaar kijkt uh, dat je dan met een ander gevoel naar, de, naar het voetbal zit te kijken ofzo. Als, als Amerika de meest gekke sprongen maakt de komende maanden. Joh, je komt daar toch voor het voetbal. Ja, ik denk ook, zeg maar, als, je, als je een punt wil maken, wat uh, Teun dus wil... dat je beter een ander podium kan kiezen. Want ik denk namelijk, stel even voor... we staan in de halve kwart misschien wel de finale. Want we hebben gewoon een goed elftal dit jaar. Ja, dan wint toch de oranje koorts, Vincent, het, van, het punt van Teun van de Keuken. Dan zit toch iedereen met zijn vlaggetje voor de televisie. 100 procent, ja. <laughs> Maar ja, alles, alles, alles wordt zo politiek gemaakt. Laat, laat ons gewoon genieten van het voetbal en... Wat de politiek betreft, laten we hem daarmee bezighouden. En wij houden ons lekker bezig met het voetbal. Dan, dan is iedereen blij, vind ik. Worden wij wereldkampioen? 100%. Lekker, Vincent! 100%. Die vraag hoef je toch niet eens te stellen? Ah. Kom op. Want is er dan weer voor vraag? <laughs> Tuurlijk worden wij kampioen. Fijne dag, jongen! Hetzelfde, hoi! hoi. We hadden het een paar minuten geleden over een nieuwe opzet van ja of nee. Nou, Nederland heeft wat dat betreft wel echt een vuist gemaakt. Daar is iedereen fel op tegen. Hij is echt helemaal niet goed gevallen. Ze dus houden het gewoon bij het oude, zoals je het van ons gewend bent. Nou hadden we wel net een topic, topic wasparfum. Ja, daar heeft de Lano dan weer wat over. Goedemorgen, Mathieu en Marieke. Zeg, uh, wasparfum. Ja. Dat is toch al een topic dat uh, voorbij is gekomen bij ja of nee, of niet dan? Uh, ik kan me heel goed herinneren uh, volgens mij dat jullie dat nou, nog geen maandje terug hebben besproken. Ja. Met elkaar. Of zit ik nou verkeerd? Groetjes. Groetjes. Oeh, oh, ja, okay. dat wordt toch altijd heel goed bijgehouden? Waar we het over hebben gehad? Ja. ja, dat wordt toch heel goed bijgehouden? Ik denk ook dat de gehele redactie van Ja of Nee een lang weekend weg moet na vandaag. <laughs> oh, dat werk. Ik. Uh, ik. Ik kan wel een vervangend topic. Kan ik het wel doen. Oh ja, vervangend ja, topic? Lopen. Ja, ja, ja. ja. ja Oké. Okay. Ja. Uh, kan ik even kijken? D-E-F-F-F-F. 3, 2, 1. Ja! Ah. Mattie en Marieke. Nou, en nu gaan we beginnen hoor, over ja. een paar minuten. Met ja of nee? En eerst even ketten. We will find impossible to tame like oil. I'm mm -hmm. music and the man who can be moved ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. we zeggen ja of nee in 3, 2, 1. -E -E. met drie seconden bedenktijd. Lukt goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Sproetjes 3 2 1 Ja! Ja, vind ik best wel leuk bij, uh, bij een vrouw, sproetjes. Je ziet uh, voor mijn gevoel meer sproetjes bij vrouwen dan bij mannen. Ja, dacht, dat is waar, ja. Sproetjes zijn leuk, sproetjes zijn vrolijk. Er zijn ook meiden die uh, sproetjes tekenen. Die doen alsof ze sproetjes hebben. Dat vind ik wel een beetje gek. Ja? Waarom zou je dat tekenen? Nou, en dat lijkt mij ook gedoe. Als je dan uh, over je wangen, wij, uh, wangen wrijft, dan veeg je zo die sproet aan. <laughs> maar is ook dat tatoeëren, toch? Ja. Echt? Ja. Echt? ja, ja, ja, ja maar wat vertegenwoordigt dan sproetjes? Is dat zeg maar zo dat je, dat je heel lief bent of... Jeugdigheid, Jeugd, jeugdigheid, onschuld, onschuld, vind ik een mooie. Ja. Ja, en een vrolijkheid zit er ook wel echt in. Hey, maar de, en uh, sproeten, want ik zit even te denken, ken ik een bejaarde met sproeten? Ja, die krijgen pigmentvlekken, maar van die levervlekken. Ja, oké. Okay. En nog sproetjes. Ja. Uuh. Is het niet zo dat als je sproetjes hebt, dat je ze altijd houdt? Weet ik niet. Nee, maar dat weten we dus niet. Dus, oké, okay, dus we kennen geen bejaarde met sproeten. Maar wanneer zijn die uh, sproeten dan? Vertrokken. Mm -hmm. Ja. Ja, ja, ja. Wanneer verdwijnen de sproeten? Tot wanneer heb je sproeten als je sproeten hebt? Is dat 40, 50, 60? Ik zit nu ook op het punt dat ik zo vaak sproeten heb uitgesproken dat, dat het. Uh, Raar woord. Is geworden. Ja, sproeten. sproeten. Uh, volgende Luc. Hetzelfde kledingstuk kopen als je collega. 3, 2, 1. Ja. Ach ja. Maar ja. ik weet waarom deze erin zit. Ja, ja ik, ik heb hier een uh, kledingstuk aan. wat ik bij Joost Swinkels heb gezien. onze collega die je s'avonds hoort tussen uh, 7 en 10. Het vond ik zo leuk staan. En, ik, kan uh, ik het omschrijven? Ja. Het is een uh, wollen trui. Ik denk een karsmier wollen trui. Hij is geel. Hij is zacht geel. En hij heeft er bovenin twee knoopjes. Het is in de vorm van een polo. Ja. Met een lange mouw. Hij staat je heel goed. Dankjewel. Het is een lekker zacht kleurtje. Wat is het toch? Uh, dat wil ik toch wel even zeggen. Want ik heb deze dan uh, online besteld. Maar ik heb zo'n voorliefde gewoon de normale winkel. Want uh, ik heb deze dan op internet besteld. Nou, Joost had dan een, uh, een emmetje aan. Hij zegt dan pas jij wel een L. Nou, dan, ik bestel een L. Oei. Ja, veel te klein. Oh. Oké, okay, nou, dan gaat het weer terug in die zak. Dan moet oh. ik weer terug naar het afhaalpunt. Dan moet ik daar weer gescand worden. En ik weet het, ik, ik, ik trap open deuren nu in. Maar ik dacht, ik ben nu zeg maar zes keer op pad geweest voor één trui. Ja. En ik, ik begrijp gewoon niet waarom mensen dit, dit, dit maar blijven doen. Het, wat een... Wat een hoeveel hoepels moet je wel niet springen om een keer een trui aan te hebben? Nou, ik vind online kleding kopen vind ik ook heel erg moeilijk. Zo moeilijk, want dan trek ik het aan en dan pas ik het niet. Dus dat ben ik echt helemaal met je eens. Ja, en dan zijn je weer te jokeren met stukken tape... Om, de, om, dat, om die postzak dan dicht te doen. en het voelt gewoon gedoe. Ga ik ook een uh, DHL of een PostNL... of een wat dan ook vindt... het verkooppunt in de buurt zoeken... en dan moet ik altijd naar uh, zes dorpen verder... Ja. So, dan blijkt dat dat dan net weer een pick-up point is... en niet een... een Ach. Ja, maar dat is... Ja, maar dat jij, dat dit niet? Ja, jij woont in het centrum van een stad. Ja. zit dus bij jou Ga altijd een pick-up Nee, dat klopt. Maar toch is er dan verschil in die, in die punten. En ik vind ook gewoon de interactie even zo van... joh, kom even een leuk truitje halen bij iemand. Dat vind ik veel leuker. 100 Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja. Het, is gewoon het resultaat is er, want het is, deze poelie staat je hartstikke goed. Heb jij dan een Joost geappt? Ik doe hem vandaag aan, dus <laughs> jij mag niet. <laughs> nee, nee. Het zou zo maar kunnen dat je vanavond als je kijkt live zit... dan krijg je Joost in deze perfect dezelfde trui ziet. Nee, Joost is op Wintersport. Oh, Joost is op Wintersport. Ja. Uh, volgende, Luc. Facetimen. 3, 2, 1. Ja! ja, met mijn moeder uh, wel eens. Wij doen het ook wel eens. Wij doen het ook wel eens. Mag ik trouwens vragen dat ik uh, er is een uh, trend gaande om te facetimen in de supermarkt. Die, uh, die begrijp ik niet zo heel erg. Dat Wat? mensen tijdens het boodschappen doen, dat zal dan vooral denk ik ook een verschijnsel zijn in de grote stad dat mensen facetimen onder de boodschappen doen. Ja, of in de, Super... de trein. Of in de trein. Oh, wat asociaal. Ja, of op een terras. En dat, dan krijg je gewoon hard op die gesprekken mee. Want dan is het toch alsof je via een luidspreker... zeg maar met iemand zit bij te kletsen. En het, ja, het valt jou dus vooral op in de supermarkt? de supermarkt echt heel veel. Maar ik heb wel eens geFaceTime vanuit de supermarkt... en dan gevraagd, is dit het product dat je zoekt? En dan draai je die camera en dan is het echt ideaal. Dat is, maar ik hoef niet te weten zeg maar, hoe je vakantie was. Dus. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar nee. Dat, dat is natuurlijk sowieso... Oh, dat, die asociale gesprekken die gevoerd worden. knijterhard maar als het FaceTime betreft gaan mensen nog harder praten. Ja, klopt. klopt. En net zoals dat op Skype altijd de allereerste vraag niet was... hoe gaat het met je, maar vers, hoor je mij? Gaan mensen bij FaceTime altijd een paar decibel erop. Ja, en dan krijg je dat uh, moeilijke geluid uit, de, uit dat speakertje. Kijk hoor. hé. Ik heb een kans geweest. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, E, E. Deze Q Music en de... De Q Music... Schrijf, Shakira, Zoom, Maximum, Maximum is... come on get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo, we're living a crazy world, Cut up in a rat right race, concrete jungle life, sometimes matters.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 Alarm schrijft deze week Shakira en uh, Zoo. Ik zei net, wat is er toch een uh, gedoe? En iedereen heeft een beetje zijn eigen smaak erin. Ik vind het gewoon een gedoe om uh, kleding af te halen bij een afhaalpunt... aan te trekken als het niet past, terug in die envelop, terug te sturen. Ik ga liever gewoon naar de winkel. Keina, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij staat op een zwarte lijst bij de Weekamp. Ja, klopt. Meid, wat heb je <laughs> gedaan? Nou, ik heb een beetje net als Matty, dat je gewoon niet weet hoe het staat... en welke maat je dan nodig hebt. En de weekkamp uh, was eerder gewoon bestellen... en dan hadden ze het weer bij de uh, deur de retour weer op. Ja. En dat heb ik iets te vaak gedaan. Hoe <laughs> vaak heb je dat gedaan dan? Nou, ik denk dat ik wel meer dan 100 uh, kledingstukjes heb oh. teruggestuurd. Oh, jee, je, Mina. En dan kwamen ze dat elke keer dus weer bij je ophalen aan de deur? Ja, dan kwamen ze gewoon weer wat brengen... en dan postbode nam het dan gewoon weer mee terug. Dat was echt uh, ja, fantastisch. Alleen, uh, als je dat dus te vaak doet... dan krijg je dus een mail met de bevestiging... dat je op de zwarte lijst staat. En dus ook niet meer kan bestellen bij de weekhand Omdat je dus uh, ja, te veel retour hebt gestuurd... en dat kost het te veel werk. Sta je alleen bij de weekhand op de zwarte lijst? Zover ik weet wel. Okay. Kijk, en, en, en, en ik vraag me wel af, Karina, als je zo vaak iets terugstuurt, hoe kan dat? Want op een gegeven moment weet je toch wat je maat is... wat je wel staat, wat je niet staat. Ja, nou, je wilde wel eens wat nieuws... en elk merk valt toch ook wel weer anders? Ja... En vooral de broeken. Dat is bij mij echt wel een dingetje, hè? Aha. Ja. En weet je, de kledingmaat, de bovenstukken, dat wil vaak nog wel. Alleen de broeken, ja, dan is of de lengte dan weer niet goed... of het model dat toch niet... en het merk valt dan net weer wat anders. En... Ja. Maar, maar heb jij iets, kun jij niet naar buiten of zo? Ik bedoel, uh, zeker, ga je nog nee. naar de fysieke winkel? Ja, zeker. Ik sta denk ik al meer dan tien jaar op de zwarte lijst. Dus ik weet ook niet hoe ik eraf kom. Oh. Uh, maar ik ga nu inderdaad gewoon lekker naar de gewone winkel. Ja, oh, ja precies. Goh, nou, ja, ook leuk, hè. Dan krijg je nog wel eens een glaasje thee of iets of zo aangeboden, een koekje. Heb je, ja, heb, heb, je nu, uh, heb je nu iets nieuws aan of iets in bestelling staan? Toch even, want je bent ook een fashionista. Juist, wat heb je aan? Vraagt Mattie eigenlijk aan jou. Ja. Oh, ja, nou nee, ik heb gewoon een... Uh... Een spijkerbroek aan, white leg en een vestje. Een vestje is trouwens wel nieuw. Leuk. <lacht> oh, helemaal gezellig. Je staat bij ons niet op de zwarte lijst, hoor. Je bent altijd welkom. Gelukkig, helemaal leuk. Mogen we jou een pakketje sturen? Oh, super. Dan krijg je Mattie en Marieke koffie en theemok. Hartstikke leuk. Ja? Die past echt iedereen. <lacht> en niet terugsturen, want is ik echt niet op te wachten. Nee, oké, okay, ik beloof het. Oké, okay, dag. <lacht> oké, okay, doei. doei. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s?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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt...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 Koteloterij.nl. 18 plus speelbewust. Het is dinsdag, dus zeet cheese bij Vomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk vergeerkaas voor maar 5,99. Tot zo bij Vomar. Januari, eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendhoppen die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis.